In Japan wordt vandaag stilgestaan bij de aardbeving en tsunami van precies een jaar geleden. Het officiële dodental van de ramp staat op bijna 16.000 mensen. In de regio Fukushima veroorzaakte de beving en de daaropvolgende tsunami een nucleaire ramp. De aardbeving was om kwart voor zeven Nederlandse tijd. Op dat tijdstip wordt in heel Japan één minuut stilte in acht genomen.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 Kort na middernacht kon premier Di Rupo bekendmaken dat er een akkoord was. De bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen komen bovenop een pakket van ruim 11 miljard euro. Het weer bewolkt en nevelig. De zon breekt pas in de loop van de dag door. Middagtemperatuur tussen 10 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen.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 Goedemorgen, leuk dat je luistert naar 4 7. Het komende uur gaan we praten met DJ Tom Trago over het festival Five Days Off. En verslaggevers René en Anne, die gingen langs bij het Vrouwenhostel in Amsterdam. En zometeen hoor je de wekelijkse column van Pieter Derks. Maar nu eerst. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen Lizzie met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 11 maart 2012, weer een week die achter ons ligt. De week waar de VVD, het CDA en de gedoogpartner in het katshuis begonnen aan de maatregelen betreft de bezuinigingen. Het was de week waar Vladimir Poetin voor de derde keer de president van Rusland is. De week waar Lionel Messi... De kleine voetbalvirtuoos uit het verre Argentinië persoonlijk het vonnisvelde over het Duitse Leverkusen. Het was de week waar drie Nederlandse clubs op het Europese podium acte de pres aangaven. Twee deden het goed, eentje minder goed. De week waar de vorstin haar werkzaamheden weer hervatte. En Lizzie, het was de week waar Vladislav Smolarek, de ex-Pools. De ex-Poolse voetbal-international deze wereld verliet. Smolli speelde in Nederland voor Feyenoord en de FC Utrecht. Die, en zal het zo zijn dat deze twee ploegen later vandaag elkaar treffen in de Maastad? We gaan ja. over tot de orde van de dag. Ja, de orde van de dag. Maar toch, hè, Ferdinand. Ik wil toch nog heel eventjes. Je noemde het net al. Messi, vijf goals. Ja, Messi, dat is zo zoetjes al bekend ziet, uh, Messi is een, is een, is een fenomeen. Ja. Messi is een fantastische voetballer. Is er ooit een voetballer geweest die zo goed is als hij? Weet je, ik heb het met Luc al vaak over ja. gehad. En uh, de voetbalanalisten, de voetbalwereld, daar schijnt zelfs al een boek van die man uit te zijn. Maar weet je wat het is? Kijk, ik ben van een heel andere orde, om het zo te zeggen. Of tenminste, ik heb andere grote voetballers meegemaakt. Kijk, ja. het, het, het, het, het grote verschil, heel kort hoor, het grote ja. verschil met Messi is... Bij Barcelona straalt hij. Hij schittert absoluut. En weet je waarom? Men speelt in dienst van Messi. Ja. Maar als je kijkt naar Argentinië, waar hij in feite ook de leider moet zijn en ook dat moet laten zien, dat weet je niet. dan lukt het niet. Want daar krijgt hij die kans niet en daar moet hij anders voetballen. Maar behalve wat, wat hij laat zien in Barcelona, het is gewoon geweldig. Het is, het is, het is, het is, het is grandioos. Dus jij ja. zegt ook eigenlijk, hij is eigenlijk alleen. Hij kan alleen maar zo goed zijn omdat hij bij Barcelona speelt op dit moment. Zeker, kijk, ja. hij, heeft, hij heeft wat jongens om zich heen en ik noem de drie, uh, Ches Fabregas, ja. ik noem Iniesta, ik noem... Uh, ja, uh, Tavi weet je. En kijk, hij, hij, hij, hij komt daar tot, tot, tot zijn spel, kijk, het draait allemaal om hem heen. En een ander voorbeeld is Robin van Persie in Engeland ja. en die kan je ook zo vergelijken. Precies, bij daar hun, doet juist. het fantastisch, hè? Ja, die doen het fantastisch bij hun club. Ze spelen op een positie waar, waar, waar ja, niet dat ze uh, alles mogen doen wat ze willen, weet je, maar... Hij hey, hey, komt daar tot z'n recht toe en dat geldt ook voor Robin. Maar kortom, het is een geweldige, fantastische voetballer. Over tot de orde van de dag, zoals jij al zei: de wedstrijden in de Eredivisie vandaag. Feyenoord tegen Utrecht. Ja, voor ik daar even kort over uh, wat over zeggen, uh, even terug wat er gisteravond en vrijdag is gebeurd. Oh ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat moeten we ook nog even behandelen. Zeker, zeker, zeker. Venlo ging op bezoek hoor, bij uh, Roda in Kerkrade... en vloog ja. daar met 1-3. Waren gisteravond drie wedstrijden. Uh, ADO reisde af naar Herakles en won daar met 0-2. Groningen in de Euroborg kreeg Vitas op bezoek. Daar werd het 1 3 -lizien. en Herenveen Excelsior in het Hoge Noorden... Heerenveen won met 4-2. En dan gelijk door naar vanmiddag. We hebben vanmiddag een aantal wedstrijden. Later, Veel later op de middag hebben we op de Vijverberg in Doetinchem... de graafschap tegen AZ. We hebben in de hoofdstad Ajax tegen de Rooms-Katholieke Combinatie... in de Goffert in nee. Nijmegen. Daar hebben we NEC Twente. En niet te vergeten een hele beladen duel NAC... tegen het geplaagde PSV van Fredje Rutte. En je gaf het ze net al aan in de Maasstad Een wedstrijd met toch een randje Feyenoord tegen Utrecht. En ik hoop dat het daar goed gaat. Ik hoop dat men toch even, en dat zal zeker gebeuren... even terug zal denken aan Smolly. Ja, maar die wedstrijd is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk... voor Feyenoord op dit moment. Ja, je bent zelf natuurlijk een groot Feyenoord-fan. Wat denk je ervan? Als je het nuchter bekijkt, als ik wil niet zeggen dat ik, dat ik, dat ik alles van voetbal weet, maar nuchter bekeken zou Feyenoord in deze wedstrijd moeten winnen. Maar blijf, ik zal het elke keer blijven zeggen, het is er blijft voetbal. Utrecht zit ook in een hele gevaarlijke zone. Het gaat niet goed bij de plaatselijke FC uit de Domstad. Jan Wouters en zijn jongen doen, jongens doen het niet zo geweldig. Feyenoord, ik wil niet zeggen dat het daar loopt als een trein, want die laten ook af en toe steken vallen. Maar, ja. maar het, gaat wel het, het, het gaat wel de goede kant op, hè? Het gaat zeker ja. de goede kant op en vergeet niet het leven. Ik Ze zijn bedoel, nog in de run voor de titel. Zeker, er zijn ja. zes ploeken uh, die uh, aanspraak maken op de titel. Het wordt heel spannend in de slotfase, hoor. We hebben nog tien spelerondes te gaan, lesie. En nogmaals, ik hoop dat Feyenoord vanmiddag een goede wedstrijd neerzet. Ik hoop dat Feyenoord vanmiddag wint. Het maakt niet uit hoe of wat. De punten die moeten daar blijven in Rotterdam. Maar nogmaals, Utrecht komt op bezoek. En het zijn altijd wedstrijden. Ik wil niet zeggen een wedstrijd op zich. Maar ik hoop dat Feyenoord dan het langste eind trekt. we dat hopen. En ja, ik zal er heel erg uh, content mee zijn. Goed. Ga je ervan genieten, Ferdinand? Ik ga er zeker van genieten. Ik ben Radio, maar dat weten jullie. Dus het is aan, geen televisie, geen gedoe. De radio aan. IJsberen door het huis. Ik zeg het altijd van boven naar beneden, van beneden naar boven. Maar ik zie het wel. Ook de andere wedstrijden ga ik volgen, joh. dankjewel weer voor deze update. Ik ben heel blij dat ik weer, of dat ik bij jullie in de uitzending mocht zijn. De groeten aan de gehele redactie. Een goede zondag voor jullie allemaal. En tot de volgende weekdag.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 So it can explain intellect takes advantage of the simple man, intellect takes advantage of the simple man. Many people having problems but where it came, innocent fallen victims to a talk they can explain, intellect takes advantage of the simple man, the intellect takes advantage of the, hey, can you feel it? All seen eye on a dollar bill. What does it mean? Where did it come from? Why is it there? I repeat myself Eagle the stars on pyramid. What is the is all seen eye doing on a dollar bill? What's going on? I'd like to see, our dreams become reality, there's a war going on, a war you cannot see, right versus wrong, it's a war it is so real, I wake up in the morning, the sun I do see, but I feel the vibes, the forces around me, can you, can you feel Intellect takes advantage of the simple man. Intellect takes advantage of the simple man. Christian, read your Bible. Muslim, read your Quran. Creator, and I know all the man. Hey. Kerstmix, Ziggy, Marley. Welke drie sites mag je deze week absoluut niet missen? Wij zochten het voor je uit. En op nummer 1. Maak die buren maar wakker. Oordopjes in, pleeknopje en hup, je hebt weer een lekkere remix op je oren. Maar hoe zo'n remix nou wordt gemaakt, dat weet je eigenlijk nooit. Op daftpunk.themaninblue.com zie je hoe een bijna zeven minuten durende remix van Daft Punk is opgebouwd. Uit lagen van verschillende liedjes en dat zie je dus met behulp van kleurtjes. En buiten dat dat er heel tof uitziet, klinkt het ook nog eens een keer lekker. Kijk dus op daftpunk.themaninblue.com. Nummer twee. Maandag een beetje de blits maken bij de koffiemachine omdat je al weet welk nummer een hit gaat worden... Dat kan. Op hypem.com worden alle muziekblogs ter wereld in de gaten gehouden. En dat is superhandig, want je kunt ze ook nog eens allemaal beluisteren... en ook nog eens geheel gratis. Allemaal te zien en te horen op hypem.com. En dan nummer drie... Stop maar met woordvoiten. Ik vind dat altijd zo'n moeilijk woord. Want sinds deze week is de iPhone-app Draw Something een enorme hype. Het is spelletjes, heel simpel. Tenminste, zolang je medespeler een beetje kan tekenen. Want hij tekent iets en jij moet het raden. Het is gewoon Pictionary. Lekker simpel, de app is gratis, maar er is ook een betaalde versie zonder advertenties. Fijn voor in de trein of in de kroeg als je vrienden niks te melden hebben. Kleren weer. Wat moet je de komende week aantrekken? Moderedacteur Simone Wijnans vertelt het. Simone, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, qua weer zitten we prima aankomende week. Uh, weinig kans op regen zag ik. Uh, niet te koud. Ook niet heel erg warm. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk een prima. beetje van tussenweer is het, hè? Ja, ja. Maar, maar ik vind het altijd heel moeilijk dan juist wat je aan moet. Ja, maar eigenlijk kan alles wel. Dus dat ja? is wel juist wel makkelijk. En regen is altijd heel vervelend, hè, vind ik. Dus uh, daar, daar hebben we geen last van. Dus je kan alle kanten op. En Fashion Week in Parijs zit er net op. En daarom een beetje door laten inspireren. Ik dacht voor de mannen Alexander McQueen, die kwam met een hele militaire look. En ja. ik hou op zich wel van dat, uh, dat groen, van die kleur groen. En mannen in uniform? En mannen in uniform, <laughs> natuurlijk. Dus uh, ik dacht, uh, ga daarvoor. En uh, ook voor veel laagjes, die ga je ook zien. Dus mix die stijl dan met een wat meer preppy look. lijkt me wel grappig. Dus en, wat, een, en wat is dat dan precies? Nou, nette pantalon, bijvoorbeeld. Met uh, uh, legerboets onder voor die uh, militaire look. Met daarop een uh, groene sweater. Over een dichtgeknoopt, overhemd. En dat dan allemaal net in een andere tint groen, wel gewoon een zwarte pantalon zou ik dan uh, doen en daar overheen een tikje oversized leren jasje, bril met een donker montuur en klaar ben je. klinkt voor spannend. De... Ja, is het Kinky ook? ook wel een beetje. <laughs> een beetje, een beetje, ja. maar ook net. en wat moet ik zelf aan? wat uh, wat heb je voor de dames in petto? ik zou zeggen kant. Louis Vuitton en Valentino, deden daar al heel, heel veel mee. En uh, ik zou dan zeggen, of een kant rokje, een kant topje, mag ook. of een jurk. door. Wat doe, je, wat doe je daar dan onder? Ja, je moet gewoon een, een shirt in dezelfde kleur eronder ah. doen, wat strak, uh, strak zit. Maar je hebt ook tegenwoordig veel jurkjes waarbij je al gewoon een laag onder zit. En uh, ga ook vooral voor lichte kleuren, want zwart is een beetje ordinair. Dat zou ik in ieder geval niet doen. Uh, crème, mintgroen, alles uh, mag verder. En uh, dat kun je dan weer in combinatie om het wat stoerder te maken. Met een uh, kort leren jasje doen, bijvoorbeeld. Of uh, een paar uh, lekker stoere laarzen eronder met een brede schacht. Als je een iets liefelijker stijl wil, nou, dan doe je gewoon een ballerinaatje. Dat kan gezien het weer prima. En nog een uh, panty eronder in een andere kleur. Of gewoon in zwart als je iets uh, behoudender bent. En um, ik zou zeker wel voor zo'n jurkje gaan. Want uh, de zomer gaan we helemaal los met de kanten jurkjes. Dus je zit altijd goed als je er eentje weet te scoren. Dus uh, Dit is wat jij volgende week op de redactie aan hebt. <laughs> zeker. <laughs> kant. Simone Wijlands, dankjewel. Graag gedaan.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 Kijk, what can I say? Elke week krijg je in BNN University Backstage een kijkje achter de schermen. Want dit programma, dit 4-7, wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen ze eigenlijk allemaal? Feut Nathalie geeft je een update. BNN University. Backstage. backstage. Hoi, dit is de BNN University backstage update van zondag 11 maart. Paniek op de redactie van BNN 4-7 vorige week, want onze kleine Dennis belde nogal geschrokken op. Terwijl die mensen op straat aan het interviewen was voor 4-7 werd hij door grote sterke bewakers weggestuurd. En dat liep een beetje uit de hand. Ja, wat? Ik mag hier toch gewoon staan? Ga lopen, vriend. Nee. Ga me dan niet uitdagen. Ik zei gewoon. gewoon. Ga, ga lopen. Gaan. eens af. Ga. Lijf's af. Ga lopen. Jongen. Lopen. Hé. Ga lopen. Kijk hem af, man. man. Ja, salon... ik vraag hem deze manier uh, uh, af. De Je, Je gaat lopen. Is. Hoezo, wat is er aan ja, de hand? En... Ik groen ben weer al weer gestopt. gestopt. Hij spreekt me één keer aan, ik stop ermee. En een pak ik op plopkoop af en ik vraag van welk bedrijf hij is. That's it. Ik vraag gewoon kijk, wij vragen, kijk, wij vragen heel netjes weg te gaan. Als je niet weg gaat, krijg je, van hun, krijg je een boete van hun. Procesverbouw. heel goed. makkelijk. Kijk, mag... Heel makkelijk, ja. Want het is ook een irritant jochie eigenlijk, hè. Maar het levert in ieder geval wel een mooie radio op. En gelukkig hebben ze hem niet opgegeten. Want een paar dagen later stond hij weer veilig in de studio... om weer eens even lekker een showtje te maken. Als je niet luistert... Hoor je ook niks. VNM. En als je denkt dat Dennis dat met twee vingers in zijn neus doet... nou, dat valt wel mee hoor. Ja, even wennen weer uh, achter de knoppen. Als je zo lang reportages maakt, is het wel weer even wennen. Ben je nou nog zenuwachtig als je dit moet doen, of niet? Weet je wel. Nu wel in ieder geval. Dat was dan eerst... Vroeger maakte ik elke week programma. En dan nou doe ik het wat minder. En dan is het wel weer eventjes... Uh, weer even wennen, ja. Oeh, even wennen dus. Maar ja, hij is het heus nog niet verleerd. Of uh, wel? Eh... Uh... Uh, en uh, dit blaadje, dat is van een band. En die staat dit jaar op Pinkpop. Ja, niet ik niet dat ik er heen ga, want we hebben een beetje een oude Lille festival, Maar uh, wel hartstikke lekker. Het zijn de Hungry Kids of Hungry. En dit is Let You Down. Bam. Bam. Nou, hartstikke goed hoor. En wij zijn trouwens elke woensdagavond van 7 tot 8 te horen op BNN.fm... En dat moet je dan gewoon even op internet intikken, bnn.fm. Nou, lekker luisteren dus. En ook met 4-7 zijn we weer lekker druk geweest. En ik ben zelf bezig met een lange termijn projectje. En daarvoor ging ik een bakje koffie drinken bij een familielid. Mijn oudere nicht uh, Sandra, die zette laatst op Facebook dat ze tot de laatste finalisten hoort van de Miss Plus Size verkiezing. En toen dacht ik, goh wat leuk, maar ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Dus uh, ik ga nu even bij haar op visite. Hoi. Hey. Hey. Nou, ja, De komende weken ga ik mijn nicht volgen in aanloop van de finale van de Miss Plus Size verkiezing. Dat is dus een verkiezing voor de mooiste vrouw met een maatje meer. En daarover later meer. En ondertussen haal ik nog steeds uh, hartstikke vaak koffie voor BNN2D, want een loop ik stage. Ja, nou lekker, lekker bakje koffie erbij. Hey, René, uh, die zat ook niet stil deze week. Vandaag ga ik het eerste vrouwenhostel in Amsterdam Testen. Hostel. Ik ben net aangekomen en uh, buiten stond er niks aange aangegeven. Het zit in een oud HEMA kantoorpand. Ik ben nu in een lift en ik moet naar de vierde verdieping. Ik vraag me af hoe het uh, hostel eruit gaat zien. Nou, straks hoor je in 4-7 alles over dat hostel waar dus alleen maar vrouwen mogen slapen. En volgende week weer een nieuwe BNN Backstage. Kun je ons nou echt niet missen? Check dan in de tussentijd even onze mooie website bnnuniversity.nl en volg ons verder op twitter.com slash bnnuniversity en like ons op Facebook. Tot volgende week, hoi! Dankjewel Nathalie. Het is tijd voor de column van onze vaste columnist, Pieter Derks. Pieter spreekt. Het lijkt erop dat Diederik Samsom de nieuwe leider van de PvdA gaat worden. Dat kan natuurlijk nog steeds worden gestemd, maar in de peilingen staat hij al op poetinachtige percentages. Als de frisse wind in die oude, stoffige partij. En waarom ook niet? Hij is jong, slim, enthousiast, gedreven. Hij heeft ervaring, je kan met hem lachen. Hij spreekt vloeiend Nederlands en Jip en Janneke taal. Eigenlijk is er maar één reden om hem toch ontzettend irritant te vinden. Hij is een jaar lang straatcoach geweest en daar kan hij maar niet over ophouden. Dat is iets van de moderne politiek. Street credibility. Laten zien dat je heus wel eens onder de mensen komt. Waar een Tweede Kamerdebat ook over gaat... altijd wordt de gewone man er wel even met de haren bijgesleept. Voorzitter, ik was vorige week nog bij een boer in Luttelgeest... zegt zo'n politicus dan ineens in een betoog over koeienmest. Of gisteren heb ik Henk ontmoet. En Henk is al zijn hele leven vrachtwagenchauffeur... waarna de complete belastingaangifte van Henk voor de camera's wordt doorgenomen... om een punt te maken over pensioenen en arbeidsongeschiktheid. Ik verheug me op de dag dat er in de Kamer gedebatteerd wordt over de Wallen... en een politicus het spreekgestoel te beklimmen met de woorden... Voorzitter, afgelopen vrijdag nog lag ik op Katja. Al 15 jaar hoer in Amsterdam. En het was schandalig hoe weinig ik hoefde af te rekenen. Ik denk niet dat ideale gewoon zo'n Sam zoiets zelf zal zeggen... maar zo'n partijgenoot Rob Oudkerk is ongetwijfeld wel eens op deze manier aan een speech begonnen. Het is toch altijd een beetje pijnlijk. Hoe harder een kernfysicus als Samson roept dat hij met een straatveger gepraat heeft... hoe meer hij benadrukt dat dat blijkbaar een unieke gebeurtenis was. Blijkbaar bestaat dan de rest van het leven van Samson uit dineren met academici... en laat hij zijn personeel naar de bakken gaan om geen praatje toe te maken... en laat hij al bellend zijn haren knippen zodat hij niks tegen de kapster hoeft te zeggen. Uit zo'n trotse mededeling over een gesprekje met een gewone man... blijkt pas echt hoe groot de kloof inmiddels geworden is... En het wordt helemaal gênant als een politicus dan ook nog conclusies gaat trekken op basis van zo'n werkbezoekje. Eén keer met een varkensboer babbelen en meteen concluderen dat de sector op de schop moet. Stel je voor dat het andersom zou gebeuren, dat een varkensboer de Tweede Kamer in zou lopen met de woorden... voorzitter, ik heb gisteren Diederik ontmoet. En Diederik is kernfysicus. En hij vertelde me over antiparallele protonen. Voorzitter, ik wil nu echt eens wat doen aan halveringstijden. Het is een rare gewoonte, die behoefte van politici om gewoon te willen zijn... Er zijn in heel Nederland maar 150 Kamerleden. Dat zijn per definitie geen gewone mensen. En dat is maar goed ook, want ze hebben een enorm verantwoordelijke baan. Maar zelfs Ronald Plasterk, ook nog zo'n eminente wetenschapper... leek zich bijna te schamen voor zijn knappe kop... toen hij nog maar eens benadrukte dat hij gewoon was opgegroeid in een haagsportiek... en gevoetbald had met scheldende hagenezen. Wetenschappen drijven op Nobelprijsniveau... en dan heel erg trots zijn dat je met Gerrit de Slager hebt gevoetbald. Het blijft toch een raar vak, die politiek. Elke keer dat ik een Kamerlid zie doen alsof hij postbode is, moet ik denken aan Kees. Kees is al 30 jaar schoenmaker. En achter de toonbank waar hij vorige week voor mij een sleuteltje bij maakte... hangt een klein bruin bordje met de wijze woorden... schoenmaker blijft bij je leest. Pieter spreekt.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 Even love. I'm still looking up. Jason Mraz, I won't give up. Ja, en wat gebeurt er ondertussen op Twitter? De woorden Gregory... Wiel en Holland zijn wereldwijd trending. En dan denk je, waarom heeft het Nederlands elftal gespeeld zonder dat ik er vanaf wist? Nee, uh, Ajax-verdediger Gregory van der Wiel die zat in het programma Ik hou van Holland. En kennelijk heeft hij daar iets gedaan. Heeft hij het daar zo goed gedaan? Want hij heeft gewonnen. Dat heb ik inmiddels al wel begrepen. En daar heeft de hele wereld het over. Hij was er zelf eigenlijk ook wel een beetje verbaasd over... want uh, hij reageerde erop en hij zei, ja, dat ben ik, hè, onvoorspelbaar. Niemand had verwacht dat ik aan zoiets mee zou doen. Ikzelf eigenlijk ook niet. In eerste instantie zei ik nee, maar op een gegeven moment dacht ik... fuck it, waarom ook niet? Weer eens een keer wat anders. Ja, en dat is het zeker. En we kijken ook nog eventjes ondertussen op de buienscan. Nou, eigenlijk helemaal niks. Geen buien. Kijkcijfer Bingo. Wat is er de komende week op televisie te zien? Dat hoor je iedere week in het Kijkcijfer Bingo. Deze week met televisie-expert en media-redacteur bij BNN Today, G.J. Kooijman. G.J., hoi. Goedemorgen. Hoi. hoi. Nou, je hebt twee programma's hè, die we absoluut moeten gaan zien dit weekend. Welke zijn dat? ja nou Ten eerste de Ultimate Dance Battle, zondag op RTL 5. De tweede aflevering, vorige week begonnen natuurlijk. En ik vind het echt een van de meest frisse Nederlandse manieren om televisie te maken. Uh, we kennen natuurlijk So you, think you Can Dance al. En daar heeft RTL eigenlijk een hele eigen twist aangegeven met teams en, en coaches... en een hele gave dansuitdagingen waardoor het een heel ander programma werd. Uh, wat helemaal niet lijkt op zo'n ja, zo grotere broertje so you think You Can Dance. Ja, maar en daarom is dat een tip voor mij. Het is al het tweede seizoen uh, en het is ook al de tweede aflevering, hè, aanstaande zondag. Is ja. het heel anders dan het eerste seizoen? Nou, je ziet wel dat ze dingen geleerd hebben van het eerste seizoen. Je merkt dat het eerste seizoen begonnen ze met een aantal opdrachten. Eerst audities, dan een aantal opdrachten en dan die live shows. Mm -hmm. En uh, wat ik begrepen heb is dat ze daar wel van geleerd hebben hoe ze dat nu iets anders gaan aanpakken met uh, wat strakker, wat duidelijker voor de kijker. En je ziet ook dat de, uh, de teams vol, deze week al vol zitten. Er zijn één of twee coaches die hun team al helemaal vol bezitten en dus niemand meer kunnen kiezen. En dat is uh, altijd natuurlijk heel spannend om te zien, want normaal bij The Voice en bij al dat soort shows waarbij we teams hebben, duurt het altijd... ...wonderbaarlijk tot de laatste aflevering... ...voor mm -hmm, alle ja. teams maar nu is dat dus een keer niet het geval. Ja. En er zijn, uh, het concept van het programma is... ...er zijn vijf uh, danschoreografen in verschillende stijlen... ...die een team van vijf mensen uitzoeken... ...en die gaan dan vervolgens uh, uh, avond, nee, een aantal weken achter elkaar uh, optreden. Uh, ja. Welke choreografen zitten er deze keer bij? Nou, de grootste naam is eigenlijk Vincent Fianen, een choreograaf die ook in Amerika goed scoort. Een aantal ja. clips en optredens voor Chris Brown heeft gedaan. En met, met Usher werkt hij ook, toch? Met Usher inderdaad, ja. met Chris Brown werkt hij. Dat is eigenlijk de grootste naam die ertussen zit. Voor de rest zijn het allemaal namen die zelfs voor de So You Think You Can Dance-kijker uh, niet zo bekend zijn als vorig jaar toen het echt de gezichten van So You Think You Can Dance waren. Met een Rinus, met mm -hmm. een Isabel, met een Kuma Rumiana. Dus dat is, uh, dat, dat is wel spannend om te zien of het dit jaar uh, de kijker net zo geïnteresseerd is in deze choreograaf. Dan, uh, en zitten er nog van jaar... die goede drama queens tussen? Nou ja, dansers zijn natuurlijk altijd drama queens. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat er zeker wel weer flink wat drama zou zijn. Want ik denk dat er in geen enkele wereld de ego's zo groot zijn als in de danswereld. Oké. Okay. Nou, en dan nog hè, de kijkcijfer bingo. Hoeveel kijkcijfers gaat dit programma aanstaande zondag scoren? Ja, ik denk dat ze net zoals So It In de laatste zoenen... doorklimmen richting het miljoen, maar dat ze het deze week houden op 820.000. 820.000. Staat genoteerd. Het tweede programma GE... Het tweede programma is een aflevering van Profiel... waarin zich uh, Profiel gaat kijken welke bijdrage Mark Rutte zelf levert... aan het bestrijden van de crisis. Oh. Wat mij betreft een uh, interessante vraag om inderdaad eens te kijken... wat hij zelf er uh, nou mee te maken heeft... en hoe groot zijn invloed eigenlijk zelf is... als premier en als persoonlijk uh, man in de Tweede Kamer. Die ja. natuurlijk politicus is, maar daarnaast ook genoeg spreek, uh, sprekersdingen doet... en natuurlijk ook uh, van alles moet doen, maar... Goed dat ze een keer gaan kijken wat Rutte nu zelf verantwoordelijk voor is in plaats van uh, het kabinet wat hij aanstuurt. En ja, hoe gaan ze dat doen dan? Ja, ze, ze stellen de vraag inderdaad aan een aantal uh, mensen om hem heen. Uh, maar ze zullen waarschijnlijk, zoals ik begreep heb, ook samen met hem praten hierover. Maar ook mm -hmm. inderdaad, zoals profiel gewend is met een aantal mensen om hem heen... Uh, over wat hij doet en over hoe hij uh, zijn werk doet en over hoe hij is in zijn werk. Uh, dus het is echt een profielschets weer, zoals je gewend mm -hmm. bent. En z, zit er, wie, wie zijn die mensen om hem heen? Zitten er nog bekende namen tussen? Dat weet ik niet zo, 1, 2, 3. Maar ja, je kan natuurlijk denk ik, er wel van uitgaan dat namen als Jord Kelder ja, en uh, dat soort dingen, uh, uh, hoewel het zijn beste vrienden zijn... en heel dit zijn altijd iets te graag over hebben willen praten wat dat yeah. betreft. Iets te graag willen, weten, uh, yeah. willen vertellen over hoe het is om Mark Rutte als vriend te hebben. De Aha. Het is kijkcijfer bingo, dus hoeveel kijkcijfers gaat dit programma scoren? Ik denk rond het half miljoen, 540.000 ongeveer. 540.000, ook die staat genoteerd. En als je nou geen zin hebt om televisie te kijken... maar gewoon ouderwets iets wilt downloaden op je laptop... wat is de tip van de week? Nou, tip van de week voor mij is het nieuwe seizoen van Survivor. Survivor is uh, het Amerikaanse origineel van Expeditie Robinson. En daarin hebben ze dit seizoen een nieuwe twist gevonden. Namelijk niet alleen de mannen tegen de vrouwen, maar ook leven die nog eens een keer samen op één strand. Kortom, iedereen zit bij elkaar op één strand en dat levert uh, tafereelen op dat mensen bij elkaar vuur beginnen te jatten... Uh, er worden plannetjes gesmeten die uh, over de twee kampen heen gaan. Uh, er zijn een aantal jongens die het beter met de dames kunnen vinden. En een aantal dames die het beter met de mannen kunnen vinden. Uh, en ook de opdrachten weer. De eerste opdracht gelijk al een blessure die uh, redelijk grote gevolgen heeft. Wat mij betreft en een goed seizoen toe. toe. We gaan het zien. GJ Kooijeman, dankjewel. Alsjeblieft. Van ben Howard. Geef jij je telefoon, je stofzuiger, je computer, je tablet... of misschien zelfs je wasmachine ook een naam? Heb je alles voor jouw dingetje over? Gaan jullie in voor- en tegenspoed met elkaar door het leven? Nou, dat is de normaalste zaak van de wereld. Mocht je namelijk denken dat je de enige bent... dan gaan wij bij 4-7 hier het tegendeel bewijzen. Wij duiken in de dingen van de Gadgetfreaks. Deze week is cameraman Jasper aan de beurt... want hij heeft sinds kort een nieuwe camera. Mijn aller, aller, allerliefste hebben dingetje. Nou, ik was een nieuwe camera. En um, ik liep door de winkel. En ja, toen zag ik hem liggen. En eigenlijk was het zeg maar een beetje lief op eerst gezicht. Gewoon helemaal fantastisch, precies wat ik me had voorgesteld. Dus uh, ik heb niet langer gekeken, ik heb hem meteen gekocht. En uh, ik heb er nog steeds geen spijt van. Het is gewoon een uh, prachtige camera. Maar ja, kan dus, dat, dat is mooi, dat is een fotocamera waarmee je ook nog kan filmen. En dat is ook iets wat ik heel leuk vind met filmen. Dus uh, dat ding heeft zoveel mogelijkheden en zoveel instellingen. Uh, als ik het kwijtraak, dan gaat de wereld echt voor mij. Dan zou uh, ik echt niet weten wat ik moet doen. Dan, uh, ja, doe dat gewoon vreselijk als dat gebeurt. Het hebben dingetje van Jasper. Don Diablo, The Black Sun Empire, Chagall... dat zijn allemaal grote namen uit de danswereld die de afgelopen week op het Amsterdamse Dance Festival Five Days Off hebben gedraaid. Maar toch zie je steeds vaker ook acteurs, presentatoren... of andere BN'ers gewoon op een feestje draaien. Het lijkt dus eigenlijk wel alsof iedereen zomaar DJ kan worden. Daar praten we over met Tom Trago, die is DJ. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Ja, er zit een klein beetje vertraging op de lijn, want jij bent in Bali op dit moment. Dat klopt. Ja, goedemiddag is het dus voor jou. Ja, heel eventjes over ja, dat sorry. Five Days Off, hè, voor de mensen die dat niet kennen. Wat, wat voor festival is dat precies? Uh, het festival is zich hoofdzakelijk uh, vernieuwende elektronische muziek. Heb je er zelf ook en wel eens wat ja, ik heb er zelf uh, volgens mij een aantal jaar achter elkaar te en ik ben nu uh, even in Indonesië voor een kleine vakantie, dus uh, dit jaar niet. Maar uh, ja, het vindt plaats in de Paradiso in de Melkweg, ja. in uh, een paar andere locaties geloof ik. Uh, en het keert elk jaar terug. Het is volgens mij afgeleid van 10 of in uh, België. En ik zei het net uh, in de tekst, hè, het lijkt er een beetje of alsof niet alleen echte DJ's, maar ook steeds meer BN'ers, acteurs, presentatoren, maar ook gewoon uh, ja, me ja, mensen met een, met een klein draaitafeltje op dat soort festivals verschijnen. Is dat iets dat jij ook signaleert? Uh, nou ja, door de technische ontwikkeling in de laatste tijd is uh, ja, draaien gewoon veel toegankelijker geworden voor iedereen. Uh, vroeger moest je nog echt naar platenzaken in andere steden om speciale... Dingen te vinden die dan alleen jij had tegenwoordig kan je gewoon uh, een aantal noemers op de USB-stick zetten en naar de club gaan en dan kan je daarmee draaien. Dus, ja, daarom zijn, is het ook, ja, trekt het een veel grotere publiek aan die zich zeg, zeg maar durft te wagen achter de draaitavond. Ja. En hoe is dat dan voor jou als uh, professionele DJ? Ik heb er in principe geen probleem mee. Ik, ik zou iedereen aanmoedigen om uh, ja, iets met zijn muziekkiefster te doen. Omdat het gewoon uh, ...leuk is om met muziek bezig te zijn. En als jij het eh, idee hebt dat je mensen nieuwe muziek kan brengen... ...en uh, hun kan maken die avond, dan zou daar vooral voor gaan. Ja. Maar is het niet zo, ben je niet bang dat... Uh, hè, boel, jij, jij, jij, jij doet dit echt al heel erg lang. Uh, boel, ben je niet bang dat, dat, dat, dat zeker als het dan BBN'ers bij zijn bijvoorbeeld... ...die je gaan draaien, in keer, dat ze doordat ze gewoon een BN'er zijn... ...zoals Dennis van der Geest of Faya Laurens... Hè, ...dat zijn een paar van die BN'ers die ook dj'en... ...dat zij dan eerder worden gevraagd voor zo'n festival dan jij... Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de programmeurs van zulke festivals zeker wel op de hoogte zijn van wie lang en op een uh, kwalitatief hoog niveau bezig is met het vernieuwen van uh, muziek of dansmuziek. En, ja, of je dan toevallig ook acteur bent. Kijk, als jij echt een passie hebt en daarnaast uh, ben je daarmee bezig, dan wordt ze misschien geboekt op zo'n festival. Maar ik denk dat de meeste mensen wel op de hoogte zijn van ja, die met het kaf van een koor kunnen scheiden mm. en wat er op uh, zo'n festival moet Draai je zelf ook wel eens met BN'ers? Uh, nou, ik heb toevallig laatst uh, een carnaval set gedaan in uh, Trouw, Amsterdam, samen met uh, Arie Boomsma, een vriend van mij. Maar dat was meer uh, ja, voor, voor de grap. Maar uh, het was wel heel gezellig. Goed, Tom Drago, dankjewel. Cognito, always there. Deze week opende het allereerste vrouwenhostel in Amsterdam. Allemaal leuk en aardig, maar zo'n hostel moet natuurlijk wel getest worden. Een hostel voldoet niet zomaar aan alle eisen van een vrouw. Zijn de bedden bijvoorbeeld zacht genoeg? Zijn de badkamers wel brandschoon met grote spiegels... en een fijne douche met een goede douchestraal? En zijn de wc's wel comfortabel genoeg? Onze verslaggeefster René ging samen met vrouwenkenner Anne Stokvis op pad... om te onderzoeken of hostel nou echt zo vrouwproof is... We gaan een dorm testen, een van de slaapkamers. Een Marie Antoinette kamer met uh, echt schilderijtjes van uh, Marie Antoinette. En, en, uh, en is anders, niet van die stapelbedden, maar gewoon een houtbed. Gewoon een bed. Nou, het uitzicht. Als je van Ajax houdt, dan zit je hier goed, hè? Ja, je kan bijna het veld zien. Het is <laughs> dus jammer dat de kap altijd dicht is tegenwoordig in de arena. Maar... maar, belangrijk, slaapkamer. Nu moeten we ook bed testen. <laughs> Oeh, hij is heel hard. <laughs> dit, dit is gewoon een matras. Die is karton. Is het kussen wel zacht? Misschien begrijp ik het ook wel, want ik bedoel, je, je neemt nu ook geen man mee naar huis, want hierop valt niks, uh, hier valt niks op uit te voeren op dit bed, nee. Ja. Kijk uit voor je hoofd, want er uh, hangt oh. ook een, uh... ja, Oeh! dat was de lamp. Je moet gewoon een beetje oppassen, maar, uh, en de lamp, die doet het niet. Nou, als Normaal. je uh, groter bent dan 1,50 meter 50, ben je lul, denk ik. Ja, dan moet je zeker oppassen. Zullen we naar de volgende kamer gaan? Ja. Zou je hier eventjes uh, even de toilet willen testen, Anne? Ja, dit is echt mijn absolute favoriet. Hier zou ik wel graag... Ja, dit wil ik bijna thuis. Gewoon roze, overal Hello Kitty en zelfs de wc-bril is versierd. Ja, ik ga even Hello Kitty testen. Doe het, doe het. Oh, hij gaat niet op slot. Ja, um, het enige is... Het leidt een beetje af, al dat roze om je heen. Het is een te gekke wc. Alleen dat hij op slot gaat, dat vind ik toch wel... Ja... Dat zou ik gewoon wel een beetje onprettig vinden. Misschien moeten we het even aanstippen straks. Er is ook een badkamer, hè? Een royale badkamer van, ik denk wel, vijf, zes vierkante meter. Ja, hoe zou de straal zijn? Nou, oh, dat is lekker, hoor. Ja. Over het algemeen, wat is jouw uh, oordeel tot nu toe? Over het algemeen vind ik de Hello Kitty wc echt te gek, ook al gaat hij niet op slot. Um, ik vind het een leuk plan. Ik vind het ook leuk uitgevoerd. Ze hebben echt hun best gedaan. Ik begrijp dat vrouwen naar zo'n hostel zouden willen. Uh, ja, het enige is, ja, als ik op vakantie ga, misschien is het heel plat. Maar dan wil ik toch gewoon, ja, eigenlijk gewoon zuipen en mensen mee naar huis nemen. Ja, dan gaat het hier niet lukken. <laughs> dat wordt hier een moeilijk verhaal. Ja, nou, vooral met de matras zal het wel een moeilijk verhaal worden, denk ik.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 Like a shoebox of photographs With sepia tone loving Love is the answer At least for most of the questions In my heart like, Why are we here and where do we go And how come it's so hard and It's not always easy and sometimes Life can be deceiving I'll tell you one thing It's always better when we're together mm, It's always better when we're together Yeah at them stars and we're together well it's always better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 I could sing and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing we're better together. Johnson Better Together. En het is bijna zeven uur en dat betekent dat vier er voor deze nacht, deze vroege zondagochtend, op zit. Zo na het nieuws van zeven uur, hoor je Ed Anker in dit is de zondag en hij praat met een hele bijzondere vrouw, Annemarieke Koot heet zij en zij uh, zegt de haar baan op academisch niveau, ze heeft theologie gestudeerd, zegt ze op om schoonmaker te gaan worden in de thuiszorg. Daar praten ze zometeen over in dit is de zondag met het anker. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat verhaal. Zometeen na het nieuws van 7 uur. Hommels, vlinders, krokussen, meros, bijen.